4 uur, Jori Stubenitski met het NOS-journaal. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon wil dat het regime in Syrië... onmiddellijk het geweld tegen onschuldige burgers staakt. Ban wijst president Assad erop dat hij heeft beloofd... geen zware wapens meer in te zetten in dichtbevolkte steden. Dat is een van de afspraken uit het vredesplan van VN-bemiddelaar Kofi Annan... waarmee het regime in Syrië eerder deze week akkoord ging. In dat plan is ook afgesproken dat dinsdag een wapenstilstand ingaat. VN-chef Ban zegt dat die deadline geen excuus is voor het geweld dat nu plaatsvindt. Hij zegt dat het regime volledig verantwoordelijk is... voor de ernstige schendingen van mensenrechten en internationale verdragen in Syrië. Het straaljagerongeluk in Virginia Beach is veroorzaakt door een technisch mankement. Dat heeft het Amerikaanse leger bekendgemaakt. Er wordt nog gezocht naar de exacte oorzaak.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 Een programma van HUMAN in samenwerking met VPRO en brandstof. Het denkstation van jonge filosofen voor levensideeën. Het komende uur gaan we praten over identiteit en liefde. En dat doen we met Om te beginnen de filosoof Frank Meester. En ook aan tafel Maarten Doorman. Later dit uur schuiven Stine Jensen en René ten Bosch weer aan... om onze derde brandende vraag te bedenken. Want elk uur... Leef het zo'n vraag op die we dan straks tussen zes en zeven uur gaan beantwoorden. Proberen te beantwoorden. We zijn er vanuit Café Desmet in Amsterdam tot zeven uur dus. En geef ons vooral ook uw vragen en opmerkingen door over het thema van het komende uur. Identiteit en liefde. En denk met ons mee via Twitter. En zet het dan bij hashtag Mogelijk nemen we dan uw vraag over identiteit en liefde mee als brandende vraag komende uur, een van die komende uren. En ook het publiek dat hier in het café zit, denkt mee met verhalen en muziek en vragen. En u kunt ons bekijken via de webcam op radio1.nl, klikt u dan even op webcam. Goed, aan tafel dus, de centrale gast, Frank Meester, van hem verscheen net samen met Marnie Huijen maakte hij dat, Goudmijn van het Denken, Filosofie in de Beroepspraktijk. En ook aan tafel Maarten Doorman. Maarten die straks ook nog uitgebreid te spreken komt over authenticiteit. Waar hij net een mooi boek over heeft gemaakt. Naar aanleiding van de Rousseau. Maar nu eerst de liefde. En iedereen heeft een actueel uh, thema of een actuele aanleiding bedacht om over zijn onderwerp te praten. Dus heet een bos over de jeugdwerkeloosheid. Uh, Stine Jensen, die het programma opende, die had een bericht uit de krant. En Frank Meester heeft een gitaar bij zich. Ja, heel erg goed. Want, vertel even waarom. Nou, ik wilde een liedje zingen van uh, Georges Brassens. Dat heet La Non Demande à Mariage. Dus, dus niet ten huwelijk vragen. En dat, daar kwam ik eigenlijk op omdat ik laatst een stuk las. Dus toch wel iets actueels. Toch de krant. In de krant, in de Volkskrant. Over twee boeken die zijn verschenen over de liefde. En uh, daar zit nogal een, een tegenstelling in, in dat liedje. en hoe er nu over wordt gedacht. En dat wilde ik eigenlijk. Uh, misschien moet ik gewoon eerst even dat liedje zingen. Ja, doe dat. En dan maar. leg ik het uit. Ja. Mamie de krasse ne met ton. <tied> Bazou la Cupidon. Sa propre flèches, Tant d'amour l'ont essayé qu'ils leur bonheur ont payé ce sacrilège J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin een liedje ja, ongeveer uh, rond de, de helft van de vorige eeuw is het geschreven. En dat is dus van George Brassens. En dat begint dus met uh, mijn vriendin. Hè, laten we, alsjeblieft, laten we toch niet de pijl van Cupido op zijn eigen keel plaatsen. Hè? En uh, er zijn zoveel van die verliefden die hebben dat geprobeerd. En die hebben met hun geluk moeten betalen voor deze heilige schennis. En dan zingt hij, ik heb de eer om jou niet te vragen om jouw hand. Dus dat is de, de strekking van het lied. Is dus dat we juist door het huwelijk... en door de verplichtingen die daarbij komen kijken... vermoord je eigenlijk uh, de liefde. Gaat de liefde verloren. En uh, juist dat huwelijk is dus eigenlijk een, een, een heilig schennis. Dus dat is de strekking van het liedje. En ja, ik denk dat we daar nu op dit moment heel anders over nadenken. He, dat we juist zeggen dat die liefde... Dat, uh, Juist het probleem is van het huwelijk. Dat heel veel huwelijken misgaan omdat we die liefde als basis hebben genomen voor het huwelijk. Eerst was er, werd iemand uitgehuwelijkd of je trouwde met iemand uit, jou, uit jouw kring. En nu moet je trouwen omdat je van iemand houdt. En die liefde die vaak weer over. En, uh, dus daar is een soort totale draai in gemaakt. Hier is de, het huwelijk is een belemmering voor de liefde. En nu zien we de liefde als een belemmering voor het huwelijk. Of voor een goede voor, voor verstandhouding. Even, even, even hè, want dit gaat over liefde en identiteit. En als jij dan, dan nu kort iets over moet. Over liefde en identiteit? Ja. Nou ja, kijk, er zijn heel veel mensen die natuurlijk hebben benadrukt hoe belangrijk. Hier staat bijvoorbeeld boven dit artikel. Bemind worden, dat is de ultieme erkenning. Ja. Dus het, uh, nou, bijvoorbeeld iemand er starten en daar sta ik wel enigszins achter. Die zegt, we hebben een soort gevoel van dat we te veel zijn voortdurend. En als, iemand, als daar iemand is die ons uh, aantrekkelijk vindt en ons leuk vindt... Dan, ver, dan verliezen we dat gevoel een beetje. Dus dan, die bevestigt ons bestaan, die, dat, waar René het net over had... dat we niet zijn, die angst daarvoor... die wordt weggenomen als iemand ons bemint. Dus liefde is ongelooflijk belangrijk voor wie wij zijn. Liefde en uh, identiteit. We hadden net het, we hadden net het werk en identiteiten. Mm -hmm. En dat heeft een hoop problemen opgeleverd. Die moeten we straks allemaal nog oplossen. Maar liefde en identiteit, Maarten, denk even mee. Ja, ik zat gisteravond in een uh, uh, heel ander gezelschap. En stom toevallig werd daar een gedicht geciteerd dat ik twintig jaar niet had gehoord van Niltje Maria Min. Voor wie ik lief heb wil ik heten. Dat schiet me nu eigenlijk te binnen. Waarin in dat gewicht uh, vraagt erom dat de ander jou noemt. En als je je naam noemt, dan besta je pas. Dus de, daarin is die liefde eigenlijk heel erg. Uh, je kunt pas bestaan als je, als je door de ander genoemd wordt. Wat eigenlijk een heel romantisch gedachte is. Hè. Dus die twee-eenheid waar jij volgens mij erg tegen. Tegenpleit, Frank. Tegenpleit, tegen, tegen ja. tweeënheid. Ja. Niet, niet speciaal, hoor. het idee is ik tegen... Maar even, ja. wacht even. Hè, want ik hou... Nee, ja. alle... die romantische... Nee, maar ja. ik hou alles in de gaten. Hè. Ja. Ik pak hier bijvoorbeeld... Moet je niet doen, Wim. Ja, <laughs> pas op, hè. Ja. Dat moet ik echt niet doen, ook. Dat ga ik ook loslaten. Maar kijk, ik heb de centrale vraag van het eerste uur nog even. Hè. Hoe ontsnap je aan de beeldvorming door de ander? Ja. Ja? ja? ja, ja nee, maar... maar... De, de, de, de, de, de, de, en nu al? Ja, dus is... de, de, Ligt dus... die vraag onderuit, ja. want nee. die hebben we nodig... Nou ja, dat is natuurlijk wat ik ook meteen in het eerste uur heb gezegd. We hebben die stereotypen wel nodig om überhaupt iets te zijn. Dus we, moeten, we willen ook weer niet volledig ontsnappen nee. aan die beeldvorm. Maar we, het, het kan natuurlijk ook een, uh, vervelend worden. En dat is iets waar ik het straks eigenlijk ook nog over wilde hebben. In verband met Proust waar ja. ik het over hebben Dat, die, dat de, als je, zodra je van iemand houdt of er sprake is van liefde... dat je van die ander een totaal andere persoon maakt... Dat die in werkelijkheid is. Mag als ik, als ik het, vraag, kunt... mag je een andere vraag stellen? Ja. Nu je proest proes noemt. Want wij ja. hadden allebei erg veel. Van 6 du Tampe duur. Als ik het goed inschat. Is het goed bij jou, schat? Want bij mezelf weet ik het niet. <laughs> maar, het mooie van alain du temps perdu is dat uh, eigenlijk die liefde altijd bestaat. De liefde voor iemand anders bestaat bij de gratie van een derde. Ja, dus uh, de ik-figuur is verliefd op Albertine. Ja. Die er nooit is. Maar eigenlijk die liefde manifesteert zich in een, in een, in een allesverterende jaloezie. Jaloezie en liefde ja. En ook in het begin van het boek. Uh, Swan is verliefd op Odette En hij is eigenlijk ja. vooral gefasiteerd. Door de vraag of al dit met andere vrouwen slaapt. Ja. Dus die liefde bestaat vooral in die derde. Uh, de de filosoof René Girard, Girard zegt dat ook. Hè? Ja, die heeft dat, dat, is, dat, is, dat. Je bestaat alleen maar door de blik van, van de derde. Ja, dus, nee, precies. Dus de, de liefde tussen twee is alleen mogelijk omdat er een, voor je gevoel een derde ja. bij is die je liefde spiegelt. Hè? Dat, is, dat is het idee. En, en dan, dan ja. is, is dat niet die simpele tweedeling die jij noemt, uh, ik wil niet zeggen van. Van tafel, maar wordt hij dan niet veel interessanter. Dus jouw tweedeling is volgens mij... Uh, of je hebt een romantisch huwelijk... en uh, dat loopt hoe dan ook op de club. Uh, of je hebt een wat ontspannende verhouding... waarin je uh, meer kans hebt ook om je eigen identiteit te bewaren. Omdat je niet die eis hebt om zo enorm symbiotisch op elkaar, uh, in elkaar op te gaan. Op elkaar in te gaan en niet op te gaan. Uh, nou ja, hoe zie jij dat? Nou, ik, ik ben, ik, wat dat betreft sta ik dus achter Proest... en denk ik dat er inderdaad altijd zo'n derde uh, noodzakelijk is. En ik verzet me dus dat het idee van die romantische liefde... dat je helemaal in elkaar opgaat, dat lijkt me... Op zich natuurlijk een fictie, dat krijg je nooit voor elkaar. Maar af en toe, die fictie kan je wel helpen om, om daarover te dromen en om dat in stand te houden. Want dat gaat natuurlijk, het lukt niet. Maar op een of andere manier moet je daar toch. is het in ieder geval leuk om daar naar te streven. Maar ik denk dat je tegelijkertijd als je een relatie goed wil houden, dat je bewust moet zijn van het feit dat je op een of andere manier die ander moet uitdagen. Bijvoorbeeld door inderdaad ook met derde en met andere mensen. Dan moet jij. Op, moet jij ja, dan moet er altijd jaloezie en. en Machtverhoudingen blijven gewoon altijd spelen. Die kun je niet uit de weg gaan. En ik denk dat de beste relaties zijn relaties... waarbij je dat vrij aardig weet te reguleren aan Wat is het beide beste voor je identiteit? 1, ja, twee ja, of drie? Ja. Nee, wacht. Die laten we hangen. Die laten ja, we hangen. Okay. Want ik ga uitnodigen... Thomas, jij gaat jezelf voorstellen. Ja, dankjewel. En dan gaan we muziek van Oké, okay, Om mezelf voor te stellen... Um, had ik zojuist even bedacht... ik zal even zeggen wat ik ben, wat ik wil worden en wat ik blijf. Dat heb je net bedacht. Ja. Nou, wat goed. Ik ben filosoof, dat wil ik even op de nationale radio gezegd hebben. Ik heb dit jaar daar een diploma voor gekregen, dus ik ben filosoof. En wat ik wil worden is dramaturg. Ik wil theater in. En, uh, en daar uh, bijdragen ja, aan, de, aan de inhoud van het theater. Dus niet zozeer als kunstenaar, maar als wetenschapper. En wat ik blijf is een onderzoeker van alles wat ik in mijn eigen leven tegenkom. En wat denk jij, nu je dat allemaal zo mooi opzond, gewoon voor de vuist weg? Wat ja, heb maar... je nog niet over na kunnen denken? Wat denk jij als je, over, als je hoort identiteit en liefde en de relatie daartussen? Wat denk ik dan? Um, ik denk dat daar een heel groot veld ligt voor mij om te onderzoeken. Ja, kijk. Dat is een heel goed voornemen, vind ik. Dat is een heel mooi voornemen, maar... Of het een echt antwoord is, dat weet ik niet. Nee, maar dat antwoord kan ik natuurlijk niet geven. Zeg maar heb je um, hebt uitgekozen. Ja, ik ga een liedje draaien dat daar ook wel op aansluit... omdat er ook geen antwoord in zit, maar juist een, uh, een vraag of een onderzoeksgebied. En het is wat mij betreft misschien wel het mooiste liedje ooit gemaakt over de liefde omdat het goed uitdrukt wat het betekent om iemand lief te hebben. Maar tegelijkertijd nou, ook... Zie je nou wel dat je wel een antwoord hebt? Dan komt het al. Ja, ja, maar wacht wacht, wacht even, Wim. Ja? Want het, het, het, het, het drukt ook heel goed uit de pijnlijke kant ervan. En de open vragen die het niet oproept. Um, wanneer de liefde bijvoorbeeld meer voor de een geldt dan voor de ander. Of wanneer de wereld de liefde in de weg blijkt te staan. En de dialoog in het lied ontwikkelt zich zo... dat langzaam duidelijk wordt wat ieders intentie is van de beide partijen. En wat ik tot nu toe heb geleerd in mijn onderzoek is dat het ook zo gaat in het echte leven. En dat je je daar uiteindelijk bij hebt neer te leggen. En dat is wat mij betreft een wijze les. En wat gaan we horen? We gaan Boots of Spanish Leather horen van Bob Dylan. Oh, I'm sailing away my own true love I'm sailing away in the morning, here's something I can send you from across the sea. From the place that I'll be landing. No, there's nothing you can send me, my own true love. There's nothing I'm wishing to be on owning. Just to carry yourself back to me unspoiled I'm across that lonesome ocean Ah, oh, but I just thought you might want something fine Made of silver Either from the mountains Of Madrid Or from the coast of Barcelona But if I had The stars of the darkest night And the diamonds from the deepest ocean I'd forsake them all For your sweet kiss, for that's all I'm wishing to be owning. But I might be gone a long old time, and it's only that I'm asking: here's there something I can send you? To remember me back, to make your time more easy, passing. Oh, how can, how can you ask me again? It only brings me sorrow. This same thing I would want. Today I want again tomorrow Oh, I got a letter on a lonesome day It was from her ship, it's sailing Saying I don't know when I'll be coming back again It depends on how I'm feeling. If you, my love, must think that way, I'm sure your mind is a Roman. I'm sure your thoughts are not with me. But with the country to where you're going So take heed, take heed of the western winds Take heed of the stormy weather And yes, there's something you can send back to me Spanish Spanish leather. Ja, dit is... hoe word ik wakker in één nacht. Filosofienacht van de human. En ik heb even een opmerking voor de mensen die thuis zitten te luisteren... ...en die actief twitteren... Uh, Ga daar vooral mee door. Maar ik krijg net van Laurens van Brandstof die ons ondersteunt te horen... dat er vooral heel veel opmerkingen worden getwitterd. En zoals Augustine al zei, je moet proberen te denken... Nou, hij zei het niet, het werd over zijn denken gezegd... je moet proberen te denken in vragen. Dus iedereen thuis, maak van die opmerkingen vragen. En twitter die dan naar hashtag wakkernacht. Frank, dan heb jij nu, want jij gaat over de identiteit en de liefde, ja. op zoek naar de verloren tijd van Proust. Ja, en dan een liefde van Swan. Een liefde van Swan. Ja. En dan nu de identiteit en de liefde. En we hebben al gezien hoe innig die verknoopt zijn. Ja. Er komt straks ook waarschijnlijk een ja. fantastische brandende vraag uit Voort, maar eerst Proust. Nou, precies. dat het boek beschrijft ongelooflijk mooi al die, die stadia die er zijn in de liefde. En het is precies ook wat uh, Maarten net zei. Van in, in eerste instantie is Swan niet bijzonder geïnteresseerd in uh, Odette. Maar dan is ze er op een gegeven moment niet als hij naar toe gaat. En dan raakt hij vreselijk in paniek. En dan gaat hij haar overal zoeken. En dan begint eigenlijk pas echt die liefde. Dus er moet een soort weerstand zijn om... Uh, liefde te voelen voor iemand. En dat heeft inderdaad ook, het wordt pas echt liefde. Hè? Dan, dan komt die jaloersie erbij als er nog iemand anders komt. Die, ja, waar hij ook van vermoedt dat ze geïnteresseerd in elkaar zijn. Ja, en dan gaat, het helemaal, uh, dan gaat het helemaal op hol. Dan, slaat die hele, uh, dan wordt hij ongelooflijk jaloers. En tegelijkertijd vindt het, wil hij het niet uit die jaloerse toestand geraken. Hij weet best wel hoe hij eruit zou kunnen komen. Hij zou weg kunnen gaan, maar hij geniet er ook wel weer van. En daar zit denk ik ook iets uh, belangrijks in waarom de liefde te maken heeft met de identiteit. Of de, jouw identiteit is denk ik voor een groot deel... Uh, is ook bepaald dus over hoe je naar de wereld kijkt... en hoe volgens jou de wereld in elkaar zit. En heeft er ook mee te maken of jij die wereld... op een eenduidige manier kan verklaren. He, of, jij daar, of daar een soort eenheidsprincipe in zit. Die, die, je bent toch, denk ik, ik denk dat ieder mens op zoek is naar een soort principe... of naar een soort eenheid in zijn identiteit... Hoe dat precies komt, dat is een hele interessante vraag. Daar kunnen we straks over hebben. En ik denk dat die liefde dat precies geeft. Want opeens is er zo iemand die het middelpunt vormt van alles. En dat, dat geeft een heel fijn gevoel. En daar geeft hij ook hele mooie voorbeelden van. Dan gaat hij bijvoorbeeld, als hij niet met haar is, dan gaat hij dineren in een, uh, een café, in dat café of het restaurant, heeft dezelfde naam als de straat waarin zij woont. En dat vindt hij dan, dat is voor hem alweer een verband dat daar ligt. Begrijp je daar die wereld is alweer zinvol. Dat is dat. Dat licht van haar schijnt alweer over die, dat restaurant. omdat het dezelfde naam is, heeft. Dus je gaat allerlei interessante verbanden zien. En dat, dat maakt op een of andere manier. dat dus alles een soort eenheid krijgt. En dat maakt dat. dat is, hoewel die daar ongelooflijk jaloers is. geeft hem dat toch een fijn gevoel. René zei eerder in dit gesprek. Zei hij, hè, dat zijn identiteit gaat uh, misschien ook wel over angst voor afwezigheid. En je zou ook kunnen zeggen dat. Uh... In dat boek, zowel Swan als Odette hebben ook een soort, soort problematische identiteit. Hè? Want Swan is Joods of half Joods, of dat speelt ook impliciet ja. nogal een sterke rol daar, denk ik. Odette is een kokot, dus ja. een, een, ook niet een vrouw waarvan niet helemaal duidelijk is of die niet, niet wel of niet tot reputatie. de officiële uh, maatschappij behoort, of dat de vrouw van lichte zeden is. Mm -hmm. Hoe, hoe, wat, hoe gaat dat dan met die liefde? Of, of is dat niet vooral een Zoeken naar, naar een ander soort identiteit van Swan of de projectie van Proest daar weer op? Ik, ik denk dat het dus in haar geval is, het natuurlijk, is zij natuurlijk op zoek naar een andere identiteit. Zij wil uit die wereld Hoog komen. Op. Zij ja. wil hogerop, dat is heel duidelijk. En uh, het is ook zo dat Swan in eerste instantie ook helemaal niet geïnteresseerd is in die. Identiteit van haar. He, dus hij, dus in, in alles wat daar, of nou niet identiteit, dat is beter de reputatie uh, van haar. En, maar die gaat natuurlijk wel een belangrijke rol spelen op een gegeven moment, op het moment dat hij jaloers wordt. Dan gaat hij opeens al die rollen proberen te achterhalen die hem daarvoor nauwelijks interesseerden. Maar of, die, of hij nou vanuit zijn Jood zijn op zoek is naar een. Uh, uh, dus dat hij die, dat die op een of andere manier zijn Joodse identiteit wil afleggen door met haar een relatie aan te gaan, dat, dat betwijfel ik eigenlijk of dat in dat verhaal een rol speelt. Maar zou je, zou je kunnen zeggen hè, dat, kijk, oké, okay, we, weten, we, weten, we weten niet wat een identiteit is. Dat weten we nog niet. Dat weten we straks om vijf voor zeven pas. Maar zou je dan kunnen zeggen dat. Oké, okay, we weten het niet, maar als er één motor is één ding, dat, dat, dat een idee van identiteit vermacht ver te, te, te, te geven... dan is het de liefde. Ja? Dat, nou, ik denk zeker dat de liefde een belangrijke rol speelt. Ik heb er overigens net wel een aanzet... Als een soort kristallisatie, of hoe noem je dat? Nou, de Liefde maakt... Wat, maar ik heb er net wel een aanzet gegeven om te zeggen... wat volgens mij dus identiteit is, in zekere zin. Identiteit is dus een verhaal, natuurlijk, een narratieve identiteit... dat je over jezelf vertelt ja. en dat... Een, uh, dat kan bestaan in natuurlijk tegen een achtergrond van, van, groot, van een groter verhaal binnen dat verhaal. En die liefde speelt daar dus volgens mij een belangrijke rol in... omdat je op dat moment een soort helder verhaal over jezelf kan vertellen... Of omdat alles vanuit een bepaald licht verschijnt, vanuit die liefde. De, ander geeft de spiegel van de ander geeft je identiteit... Zeker, maar dat bevestigt je in wie niet, je bent. Ja, maar niet je alleen in je andere. Dat dat had zijn. jij toen jij. Herinner jij je nog dat je voor het eerst in je leven heel erg verliefd was? Maarten Doorman? Nee. Dat denk bijna als een beschuldiging, nee. hè? Nee. Jij nee, was verliefd nee, geworden? Nee, nee, maar. Ik, ik ja, herinner me dat wel. Dus ja? ja, tuurlijk. En maar had hij ook? Je, en had, ja. ja, tuurlijk weet hij dat. Maar... Ja, nee, maar de eerste keer weet ik niet. Dat vind ik zo'n lastige vraag. Oh, nee, ja, goed, laat <laughs> ik nee, ja. Maar oké, okay. en, en. Nee, maar dan is de vraag: hadden jullie toen heldere verhalen over jezelf? Nou, nou zeker. Ik bedoel, ik, dit was, ik, daarom ben ik ook zo'n fan van Proest. Mijn eerste verliefdheid verliep eigenlijk volgens dit schema wat ik hier zie. Het was een iets andere kring. Het ging niet naar uh, salons of uh, naar salons toe. Maar het was wel zo dat ik pas eigenlijk verliefd werd op het moment dat ik dus heel jaloers werd. En, dat ik, en ik was eerst nauwelijks geïnteresseerd in de achtergrond van het meisje, en toen ging ik daar allemaal naar op zoek. Toen, ging ik, toen had ik er opeens lol in dat beschrijft hij ook letterlijk, om te gaan, ja, te gaan bespieden en om uh, uh, s'nachts op de raam te gaan tikken, om te kijken of er niemand is. Dus in dat soort hele banale dingen, die worden opeens heel belangrijk voor je. Dus je hoeft helemaal niet na te denken over uh, uh, wat, wat moet ik doen of zo? Dat is allemaal, je, je hebt juist een. Je, je bezig, de, simpel, de stomste bezigheden, kan je enorm veel uh, met veel passie doen. Ik zie Maarten licht verbaasd ja. kijken, maar... Het... Ja, nee, dus jij zegt, Frank, ik ja, ik had een sterke identiteit, want ik ging eh, nou, op de ruimte kloppen of... Op... Ik, eh, ik, ik, ik was er ik niet, ik twijfelde iets. niet ja. over. Begrijp ja. je, op dat moment was het duidelijk wat ik wilde. Ik had een soort, je hebt een soort droombeeld, de wereld, je wil samen iets beginnen, je ziet, je ziet van alles voor je. En het wordt heel, en dat is allemaal ik heel ik helder. Ik herinner mij mijn eerste verliefdheden. Ik praat maar een meervoud, omdat ik niet weet wat de welke eerste, de eerste is en was, maar goed en welke telt als ja. eerste. Uh, juist als, als het voorkomen verdwijnen van een eigen identiteit. Nooit iets durven doen eigenlijk. Ja, okay. ja, dat... ja ik ook. Ik was ja, voorkomen de weg kwijt. <tie> Maria, wil jij aanschuiven? En je voorstellen en. Ik Aansluiten ben... de muziek, ja. Ik ben Maria. Uh, ik ben 25 jaar. Ik heb uh, filosofie en taalwetenschap gestudeerd. Dat zijn makkelijke dingen om te vertellen. Um, maar het moet nu over liefde gaan. En dan wordt het al gelijk een stuk moeilijker om je uit te drukken. Gelukkig is er muziek die dat soms voor je kan doen. En ik ga het, hebben, ik ga het nummer Almost Lover van A Fine Frenzy introduceren. Een nummer dat de eerste keer dat ik het hoorde echt het gevoel had... Dit is voor mij, voor op hoe ik op dit moment in het leven sta, geschreven. Weet je nog dat, dat eerste moment? Dat weet ik nog, ja. Dat weet ik nog heel goed. Heel, is heel duidelijk en helder verhaal. Hoe vooral. lang is dat geleden? Dat is, ik denk, ongeveer een jaar geleden. Um, en nu, een jaar later, um, heeft, ben ik zelf op een ander punt. Maar heeft het nummer nog steeds een betekenis voor me. En vooral voor het idee dat ook de almost lovers, zoals ze het noemt me um, hebben gemaakt tot wie ik ben. A Fine Frenzy beschrijft de hevigheid van de beelden... uit een mislukte liefde die er blijven achtervolgen. Um, en ik vind het vooral een lastig besef... dat zelfs wanneer we maar wat aankloten in de liefde... Uh, de gedeelde ervaringen vaak een blijvende impact kunnen hebben. Heel mooi. We gaan luisteren. Ik heb je raam getikt of niet? My skin, the palm trees swaying in the wind Images You sang me Spanish lullabies The sweetest sadness in your eyes Clever tricks my hand and danced in the images. And when you left, you kissed my lips. You told me Het is even over half vijf. Dit is uh, Radio 1 en dit is Hoe word ik wakker in één nacht. Een programma van Human in samenwerking met VPRO en brandstof. Het denkstation van jonge filosofen voor levensideeën. En deze hele nacht gaat over identiteit, identiteit en werk. Nu hebben we de identiteit en de liefde. Aan tafel zit Frank Meester. Vier filosofen zitten hier vanavond voortdurend. Aan tafel Frank Meester, Maarten Doorman... René ten Bos, Stine Jensen. Straks zitten ze allemaal weer aan tafel aan het slot van dit uur... waarin we een brandende vraag gaan bedenken over identiteit en liefde. En eh, blijf ons uw vragen en opmerkingen, zou ik bijna willen zeggen... maar vooral uw vragen, want dat had ik gezegd. Blijf vragen, twitteren en gebruik daarbij hashtag nacht. Laurens, jij... Je uh, hebt de vragen geïnventariseerd over de liefde. En het kan bijna niet anders. of Dat denk ik dan altijd bij zo'n onderwerp identiteit en liefde. Dan komen er een paar hele prangende vragen. Wie is de eerste? Uh, ja, mijn naam is Intje. en ik vroeg me af... als je meer bestaat of meer identiteit hebt uh, in een relatie... is monogamie dan niet absurd? Is monogamie, wat? monogamie dan niet absurd. Absurd? Ja, omdat je dan inderdaad in verschillende relaties... Heb je, heb je een andere identiteit en even uitgaan dat het goed is om meerdere identiteit te hebben, is dat beter. Ja, dat zou je kunnen overwegen. Kijk, het is ook de vraag natuurlijk of, of, of het de beste manier is... zoals wij het hier hebben geregeld in het Westen. En dat, dat, dat, dat wil ik helemaal niet uh, bepleiten. Ik was, ben bijvoorbeeld zelf in Burkina Faso geweest. En daar leefden heel veel mensen in een, uh, in een soort kring. En daar was het, dan was iedereen... Dan vroeg je van wie is nou je moeder? En er waren wel vijf vrouwen waren dan moeder van iemand. En was, dat was iets onduidelijker. Maar je kan me voorstellen dat het ook veel prettiger is als je bijvoorbeeld niet met je ouders kan opschieten. Dat je dan gewoon met, met je tante of met iets anders dat uh, meer dat opzoekt. Dus het is inderdaad misschien wel waar dat er veel betere vormen zijn van, uh, ja, van samenleven die veel prettiger zijn. Dat sluit ik niet uit. Misschien een vraag ook. U moet nou. laten, laten hangen. Maar ja, stel het je even voor dat we dat gaan doen. Nou, doe dat maar even. Ja. Dan gaan we naar de volgende vraag. Mijn naam is Michiel en de vraag is overstijgt de liefde niet juist iemands identiteit? Overstijgt. overstijgt. En hoe bedoel je? Wat, wat, wat, ja. Dat je dan met iets hogers te maken krijgt, ja. of zo, waardoor je iemand anders wordt? Mm. <laughs> Dat gaat mij dan weer iets te ver. Nou, kijk, Ik denk wel dat de identiteit jou beïnvloedt. Dus dat jouw identiteit verandert door die liefde. Maar kijk, overstijgen, ja, dat, dan, dan krijg je weer of de ene identiteit beter is dan de andere. En zo. Dat, dat vind ik lastig te beantwoorden. Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat, dat je er als mens door verandert. Ik denk niet dat het komt omdat je samen smelt... en dat je dan daardoor een hoge identiteit krijgt of iets dergelijks. Maar hij verandert wel. Oké. Okay. Denk ik. Ja, volgende. dag op zoek naar. Nou goed, uh, mijn naam is Jessica en volgens mij is de vraag al een beetje beantwoord, die ik heb. Maar ik heb wel een vervolgvraag. Mijn vraag was eigenlijk: verandert je identiteit wanneer je verandert van uh, liefdespartner? Nou ja, hoor ik zojuist, als ik het goed heb. Ja. Iets uh, ongenuanceerd zeg ik het nu. Nou, hoe vaak kun je dit verantwoorden voor jezelf zonder je jezelf te verliezen? Ja, hoe vaak is dit wenselijk? Hoe ja, vaak between brackets dan? Ja, ik denk dat je jezelf nooit kunt verliezen. Dus Want, uh... Omdat ik dus uitga van het principe... Maar goed, daar moeten we het misschien ook over hebben. Maar dat die metafoor dat je rollen speelt met verschillende jassen... en is daar een kapstok onder. Ik denk dat er, dat er geen kapstok onder zit. Een man verandert meer dan een vrouw, denk je niet? Want de vrouw wil de man... Kleden en opvoeden. En, dat is waar. Ja. En, en met Benvloed, nieuwe vrienden in ja, contact brengen en ja. helpen. En precies. Een die die man nog... is een beetje ja. een sukkel. Dus ja. die gaat niet die vrouw lopen veranderen. dat lukt hem bovendien ook helemaal niet. Nee. Want daar steken allerlei mechanismen een stokje voor. Ja. Ik heb het, nou het al over dus we wel, als de man, man wel geprobeerd. Maar <laughs> het, dat lukt nooit. Om de, op die manier je partner te veranderen. Volgens mij. Volgens mij zit dat die verandering zit, komt veel meer door dat je, nou bijvoorbeeld zo ook, ook weer als die eigenlijk bijvoorbeeld op. Uh, jonge, knappe meisjes valt. En dan op een of andere manier... doordat er een wonderlijke geschiedenis gebeurt... waarbij hij die weerstand ervaart... opeens een hele andere uh, smaak krijgt... bijvoorbeeld op het gebied van vrouwen. En ook zich heel anders gaat gedragen. Want eerst was hij... Die, die vrouwen interesseerden hem niet zo heel erg. Ja, dat was meer gericht op lust bijvoorbeeld. En nu is hij heel erg... Gericht op haar en gaat bijvoorbeeld uh, seks met haar, dat gaat ook een hele andere rol spelen. Het wordt meest een soort geruststelling. Dat, dat is meer omdat hij zo in paniek is dan. op dat moment is even alles goed en heeft hij er helemaal bij zich. Dus je, je wordt in zekere zin een, een andere persoon daardoor. En dat heeft vaak nog ineens zozeer met die andere te maken, maar meer met het wonderlijke gedrag dat je gaat vertonen als je uh, verliefd bent. Maar als je te vaak zo'n soort van transitie doormaakt... en je adapt aan je nieuwe partner, laat maar zeggen... verlies je dan ook niet een beetje jezelf? Ja, ik, ten eerste ga je dan dus uit dat er een zelf is, een kern. Mm -hmm. Dus wat dat betreft, als je dat naar niet vooruit gaat... kan je jezelf ook niet echt verliezen. Dus, okay. Maar... Uh, het, is, het zit hem dus nog ineens zozeer in die partner. Hè? Want dat is ook een belangrijk punt bij Proust. En ik denk dat daar veel in zit. Je, die ander die maakt, maakt nog ineens zo heel veel uit wie dat is. Op een of dus, andere manier. Ja, gaat... wij zit het anders ook. Ja. Een, een, een vrouw verliest haar reputatie en een man zichzelf. Dit <lacht> <lacht> <lacht> ja. is nog heel erg Proustiaans gedacht. Want dat ja, is dit wel, is de, wel grote, heel erg. Ja, de grote, nou, fout wil ik niet zeggen. Maar wat hoe Proust natuurlijk wel denkt: die ziet een man inderdaad als iemand die de vrouw onderhoudt. En die uh, op die manier. Uh, uh, dus die vrouw is vooral uit op, op geld van die man en die man is, ja, die wordt verliefd. Dus dat is een, een constructie die natuurlijk in deze tijd misschien niet meer zo heel aannemelijk is. Maar, uh. Ik zei het al, er komen bij de liefde en identiteit gewoon veel meer vragen dan anders. Ja. En ja hoor. Hey, ik ben Daan. Um, mijn vraag raakt misschien een beetje aan de vragen die al gesteld zijn. Maar ik hoorde een aantal keer uh, onder andere te zeggen van een relatie waarin je je eigen identiteit behoudt. Of in meer of minder mate. Maar mijn vraag is, kan je je eigen identiteit wel behouden in, uh, als je rekening houdt met de concessies die een relatie vereist? Het ja, is een vraag aan Maarten. Ik ben bang dat die vraag aan mij wordt gesteld. Uh, ik ben daar bang voor, omdat ik denk dat het antwoord daarop nee is. Dat, dat gaat niet lukken. Wat gaat niet lukken? Je raakt jezelf toch meestal weer kwijt. En het is een illusie dat wanneer je een verhouding hebt... Dat, dat, het, is een, het, is een, het is een illusie, het is een ideaal. Maar in het woord ideaal zit al de onmogelijkheid van het succes. Sommigen zijn er beter in dan anderen... Um, maar het is altijd een probleem. Hey, ik wil er wel iets aan toevoegen. René heeft ook gezegd, van, nou, identiteiten veranderen, die zijn flexibel. Dit zijn geen vaststaande dingen. En dat is natuurlijk hier precies ook aan de hand. Dus je verandert erdoor, maar dat is dus niet erg. Want dan ben je weer een nieuw iemand. Ja, precies. Ja. Dat was uh, mijn vervolgvraag. Is dat dan erg? Ja, ja valt me toch, dat zeg ik heel vrolijk, hoor. iets niet aan... Oh, oh, de, de, de, de woorden die hier vallen, want het woord verliezen valt voortdurend, hè? Ja, nee. Ja, dat... Het gaat voortdurend, de, de, de, we, we zijn nog in geen uur zoveel kwijtgeraakt als in dit uur. Ja. <laughs> Echt waar, verlies, verlies, verlies. En dan wordt het de hele tijd heel mondig gezegd, ja, maar het geeft niet want. Daar geloof ik dus niks van. Nee, ja, ik, wil dus, ik zou dus ook niet van verlies willen spreken, maar goed. Nee, wat, van wat dan wel? Nou ja, verandering. Verandering. Ja. En jij? Ja, hoe meer je verliest, hoe zwaarder het wordt. Dus je wil wel van verliezen spreken? Maar jij wilt wel van verliezen spreken? Te... Nee, nee, natuurlijk niet. Nee, het is goed om te veranderen. Je kunt niet anders, maar het is zo het abstract. Um, het klinkt zo gratuït allemaal. Maar goed, naarmate, het is altijd goed om te veranderen. Maar niet te veel, want dat zit in de vraag van, uh, die net in het publiek is gesteld. Denk Ik dat als je steeds... Verandert, dan is het moeilijk om vorm te geven aan het ideaal dat toch de meesten van ons hebben bij de liefde. Namelijk dat je met iemand gaat leven. Uh, leeft of een tijd leeft waarmee je. Uh, hoe moet je het zeggen? Waarmee je in het beste geval. Dus iets van je eigen, aan je eigen identiteit ten toevoegt. Gelukkiger wordt. Dat lijkt me heel mooi. Om even. Even, even, even, even te, niet te Lekker pauzeren. Dat is wel nodig, ja. Nee, nee, nee, want Marijn gaat, uh, gaat aanschuiven en zich voorstellen. En je hebt iets moois uitgekozen. Maar eerst. Ja, ik vind het wel. wel. Ja, ik ook. <laughs> um, ja, mijn naam is Marijn Denel, ik ben 23. Ik studeer liberal arts and sciences. En um, ja, ik vind allereerst wel typisch dat de drie liedjes in dit uur... wel alle drie best wel bitter zoet zijn... En uh, ik denk dat de liefde duidelijk een keerzijde heeft. Dat uh, je openstellen voor de liefde ook met zich meebrengt. Dat je de kans loopt heel erg gekwetst te worden. En volgens mij heeft liefde ook wel heel erg veel te maken met verwachtingen en beloftes. En hoe kun je op het ene moment zeggen dat je van iemand houdt als het daarna toch voorbij gaat. Uh, het omgrip en de pijn in dit lied vind ik heel erg ja, mooi en treffend. Uh, waarom maken mensen beloftes als ze weten dat ze soms niet houdbaar zijn? Uh, ja, het lied dat ik heb uh, uitgekozen uh, heeft veel emotie en een bijzondere tekst. En uh, ja, uit eigen ervaring ook, uh, ja, vind ik het ook heel pijnlijk. Dus, uh, ja, het is van Pearl Jam Black. Maar wacht even, je zegt net... Waarom maken Dat, dat vond ik, ik wel grappig. Je zegt, waarom maken mensen beloftes als ze toch weten dat ze niet... Maar denk je niet... Dat kijk, Frank toen hij op die ruit stond te kloppen. Hè, midden in de nacht. Toen, toen, toen dacht hij, dan denk je toch helemaal niet, ik ben nu beloftes aan het maken die ik straks helemaal niet kan waarmaken. Dan ben je gewoon een dwaas die op een ruit aan het kloppen is. Ja, ja, het, het, is ook, ja het is ook gewoon een hele rationele benadering ja. natuurlijk. Ik denk ook niet dat het zo werkt, maar het is wel een vraag. Ja. Peuljam. Ja, dat, is, dat was Pearl Jam met Black. En dat kan dus alleen maar over de liefde gaan. Dit is Hoe word ik wakker in één nacht op Radio 1. Human, VPRO en brandstof tot zeven uur. Een nacht van de filosofie over identiteit. En in dit uur over identiteit en liefde. Frank Meester aan tafel, die dit onderwerp onder zijn vleugels had. Dit uur en ook weer aangeschoven de andere deelnemers... Maarten Doorman, Stine Jens en René ten Bosch. Want we gaan nu, in het laatste deel van dit uur... een brandende vraag formuleren... die we straks meeslepen naar het uur tussen zes en zeven uur. En dan hebben we er vier en die gaan we dan proberen te behandelen. Maar eerst nog even een vraag aan Frank Meester... die, zoals jullie wellicht weten of ook niet... de enige man is hier aan tafel. Er zitten er drie... Die is genomineerd. Uh, om. Nou, hij kan de meest sexy man van Nederland oh ja. worden. Hij is genomineerd. Arie Boomsma ook, geloof ik. Mark Rutte ook. Mark Rutte ook. Nou, René de Bos niet. Maarten Doorman ook niet. Weet en weer, ons even schrikken. En weer Brans ook niet. Dus uh, wat het uitkomst van deze nacht van de filosofie ook zal zijn. Wij zijn de losers. Maar Frank, even, is je identiteit al veranderd? Door deze? Nou, zeker. Nee, is het... het is een serieuze vraag. Nou ja, nee, ik denk, nee. nou, hoe ver is iedere tijd veranderd? Maar het is in ieder geval wel iets wat um, overal... Ik werk bijvoorbeeld bij het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk op de Haagse Hogeschool. En toen dat bekend werd, toen werden daar allemaal uh, ja, postertjes van mij opgehangen. Met daaronder van uh, stem op Frank. Dus, en, en ik hoorde bij het secretariaat, dat het secretariaat, en dan hoorde ik alleen maar de hele, heel hard gelachen. Dus het is iets wat heel veel losmaakt. Ja. Als Zodra je het vertelt, als, als je het ook in een, als ik, ik vertel het ook liever niet zelf. Want zodra ik dat doe, valt het gesprek vaak een beetje stil. En dan vinden mensen het toch een beetje gek en gênant. En, en ja, ik heb daar ook opeens een hele andere positie. Want ik, dat secretariaat, hier zagen ze me helemaal niet staan. Maar sinds ik nu zo, uh, deze, deze nominatie heb, ben ik opeens veel meer in beeld. En jij zelfs? Nou ja, ik moet me daar dus weer tot verhouden. Dus ik, ik, ik weet wel dat, dat sinds die posetjes hangen... vind ik het net iets genanter om dan weer naar dat secretariat te gaan en hallo te zeggen. Maar op een of andere manier ja, dus ligt dat allemaal veel ingewikkelder. Dus ik ben in ieder geval binnen die, bijvoorbeeld die omgeving... ben ik een beetje veranderd. Ben ik een soort ander persoon geworden, zeker in de ogen van die anderen. En ja, daar moet ik me weer tot verhouden. Goed, <laughs> dit lijkt me een hele mooie opmaak voor de brandende vraag. identiteit en liefde. wie doet er een voorzet... Ja, nou nog even reagerend op Frank. Um, kijk, Arie Boomsma heeft misschien straks echt een identiteitsprobleem als hij niet wint. En je, als jij wint, dan is er een zeg maar, soort, uh, dan is dat is iets heel bijzonders. Is iets aan het heel was. bijzonders en leuk, want ik heb zelf één keer op een lijst gestaan van geen stel, beep met hersenen. Okay. En toen vond ik me ook zo, zo toch gevleid en uh, nou leuk, leuk. Toen ben ik als, um, ja, zoals je, de boer heeft gewonnen en ik ben als laatste geëindigd. Oh, ja, ja. Niemand kende mij, het was een toch een soort anonieme internetvoorstelling Voorstelling voor hoe het met mij zou zal gaan. Nou ja. ja, ik wou je ook wel even een soort. Van... <laughs> Waarschuwing. <Waarschijnlijk. laughs> ja, maar ja, wij hoe gaan we, in je in dat geval... zegt Frank hoe, hoe, hoe sexy je uh, uh, wordt? Ja, ja, ja. Hey, maar ik zat ook na te denken over hoeveel um, regie je eigenlijk hebt als het gaat om de liefde en om je identiteit. Want Proust, dat, kijk, dat, misschien is dat, ben ik als Scandinavische gewoon te weinig into Proust. En, en het oerbeeld van de liefde wat ik heb meegekregen, dat, dat is het huwelijk. Uh, Ingmar Bergman, als ik denk aan de liefdesrelatie die me echt gevormd heeft, dan is dat vooral het huwelijk van mijn ouders. En ik denk dat dat voor veel van ons geldt dat dat een soort model is... Van, waaraan je ziet van hoe je uh, ja, eigenlijk in de liefde kunt staan. En dat je er altijd toe verhoudt. En dat, dat je misschien nog wel meer bepaalt dan, dan al die relaties waar je jezelf in duikelt. En, en Freud die ook zegt, ja, uiteindelijk eindigen we toch met ons een kopie van ons vader of ons moeder. En proberen we eerst het tegendeel te vinden. En, en dat we zo gestuurd worden daarin. En ook als jij zegt, ja in, in, als ik verliefd ben... dan dan verlies ik mezelf en dan sta ik bonzend op het raam of zoiets. Nee, nee, en misschien is dat haar. ook een soort scenariootje wat je ergens uit hebt opgedaan. Het Turks fruit, het soort Nederlandse cultuur... waarin je als een waanzinnig op de fiets door de regen en dan mag je alles laten lopen. Maar ja, als ik denk aan die Scandinavische cultuur... en de, de, de, de scenariootjes die ik heb meegekregen over de liefde... dan, dan is dat best wel al, al somber ingezet. En, en moet ik me altijd ook verhouden tot dat culturele scenario... en dat huwelijk van mijn ouders. Dus hoe, hoe vrij zijn we dan? Maar... Ja, ik, ik, niet, hij kijkt me heel geschrokken aan. En nou, nee, nee. Nee, een vraag. Ik wil, wat, wat zou jij als vraag willen formuleren? Je hebt het gehoord nu. Ja, ik ben, altijd, ik, ik ben zeer geïnteresseerd in het ontwrichtende. Van. Met de liefde is het eigenlijk nooit goed. Maar wat, wat is nee. de vraag met, met betrekking tot identiteit en liefde dan? Ja. Die we moeten we gaan beantwoorden. Nou, maar dat heeft Maarten al gezegd. Uh, ik geloof niet, uh, Frank, dat, dat, dat liefde en identiteit... Uh, laten we zeggen positief gecorreleerd zijn. Ik denk dat liefde, als die in één keer zo boombards binnenvalt... niks met huwelijken en allemaal dat soort uh, gedoe... maar uh, als die zo in één keer boombat uh, binnenvalt... dat die altijd leidt tot heel veel onzekerheid. En tegelijkertijd is het een cadeautje van de existentie. Maar wat is dus de vraag is dus iets heel, maar, heel maar wat moeilijk. is de vraag? Nou ja, ik, ik, ik vind het leuk om, om bijvoorbeeld de vraag te stellen... Is, is het nou iets fijns of is het iets heel vervelends? <lacht> ja, volgens mij als het heel ja. vervelends is, dan voel je de liefde, die identiteit. het hartst, Pas als het misgaat, voel je ineens dat liefde je identiteit overneemt. Ja, nou ja, een Franse filosoof... Maurice Blanchot die heeft hier prachtig over geschreven. En, en in, in uh, La communauté, en avouable. Dat is een mooi woord, dat en avouable. Dat betekent, je mag er eigenlijk niet over praten. En die heeft het vooral over de ontwrichtende tweede liefde. Hè? De liefde die er dus de derde is, die er dan bij komt. En, en daar moet je... Uh, st, st, die, die wordt je ook heel erg kwalijk genomen door je omgeving. Maar... En dat is een... Uh, dat mag niet. Ja, dat is ongeveer het ernstigste wat er... Terwijl ik iemand ken die heeft een prachtige definitie van de monogamie. Die zegt, dat is een uitvinding van mensen die niet ouder worden dan 40 jaar. Dan ga jij weer met je Scandinavische huwelijk. <stationen> maar... maar. <laughs> nou, dat is wel het bewijs ervan. Maar. Maar. Daar is het huwelijk een gevangenis van twee. Dat, maar, dat kun je wel zo definiëren. Ja. Laten we even gewoon... Even, even, even de vraag proberen te formuleren. De vraag die ja? ik probeer te formuleren en die dus interessant is... lijkt mij, maar dat weet ik niet hoe het publiek dat vindt of zo... maar de, dat, dat, is het nou iets fijns? Ja. Of is het iets dat waanzinnig klote is? Maar ja... Misschien. <lacht> dat, misschien. Nou. Dat, ja. misschien moet je toch uiteindelijk naar die eerste vraag toe die we hadden. Hè, want het is... Uh, in het begin is het ontzettend fijn. Maar na een tijdje wordt het toch altijd ingewikkeld. Een verhouding hebben. En dat heeft voor een heel groot deel te maken met uh, zelf, zelfverlies. Of in ieder geval niet je eigen autonomie. Of de autonomie de, van de ander op elkaar af te stemmen. En daar gaan fricties ontstaan. En hoe ontstaan die? Omdat je beelden hebt van elkaar. Ja. Waar je niet aan kan voldoen. En die worden steeds harder aan. door mechanismen. Dus de vraag is dan eigenlijk de vraag die we in de eerste ronde hadden. Weer. Hoe kun je ontstappen aan de beeldvorming van de ander? En dat is een heel, heel vanzelfsprekend en verstandig een psychologisch antwoord op. En dat is natuurlijk zorg dat je zo autonoom mogelijk blijft in een verhouding. En dat is wat alle psychologen en therapeuten je gaan uitleggen. Daar hebben ze ook gelijk in. Maar misschien dat je daarmee ook iets uh, laat verdampen. Namelijk wat in die eerste vraag wel aanwezig was. Het iets meer filosofisch dan psychologisch of therapeutisch... Um, maar is dat mogelijk? Ik heb hier om, nog een om... vraag uh, liggen van. Uh, nee, maar. Ik, heb... van die, die, die dit verwoordt, misschien. De filosofische. Maar dan uh, moet je hem helder en ja, kort proberen te zeggen. Ja, van Thomas Lamers, redacteur onder andere van de aflevering Ik heb Lief, dus ik ben. Waarin ja. Pascal Bruckner figureert. Over twee weken wordt hij uitgezonden op zondagavond. En zijn vraag is: Als liefde ten onder gaat aan het huwelijk en onder zon... met welk van de twee moeten we dan ophouden? Is dat een goede vraag? Dat vind ik een hele goede vraag. Dat is de vraag die ik natuurlijk... Ah, ik interesse. snap hoeveel kinderen je hebt. Nee, ja, maar... Ja, als je vijf kinderen <lacht> hebt... Dan... Ja. Neem we deze mee? Ja, ja. Ik weet niet meer wat deze is, Wim. Mm. Geef hem maar, Stine. Ik geef hem. Dan. En anders heb ik altijd nog... Als zeer, je Ik een maar dat vraag vra vra voor je programma onder embargo houden, natuurlijk. Zo, straks nee, komt maar ik, ik kan... Ik, ik, ik, is, ik vind deze ook wel goed. We moeten kiezen. Is, van René, is liefde niet... niet dusdanig, ontwrichtend, dat het helemaal niet goed is voor je identiteit. Nou, misschien nog misschien nee. geherformuleerd. Ja. Ik, ik moet denken aan een bepaalde... Maar dat moet je heel kort doen nu. Ja? Welk soort test is de liefde eigenlijk? Misschien verenig je dan alles. Nee, het huwelijk, dat nee, ja. is ook een soort test. Nee. nee? <lacht> nee? <lacht> ik, ik, ik hou het op, is liefde niet zo ontwrichtend... Dat, dat is helemaal niet... geen vraag is. Dat is geen nee, vraag. Zon. Nee, dat we is een... dat. Nee, Zelfs nee nou ja, we zijn aan het nadenken. Dan gaan we de vraag <laughs> van, uh, van, uh, van, uh, van Thomas uh, Lamers doen. Als liefde ten, ten onder gaat aan het huwelijk en andersom... met welke van de twee moeten we dan ophouden? Moeten we daar nog iets van identiteit aan toevoegen? Want ja. nu gaat het niet over identiteit. Nee. en wat, wat voegen we daar aan toe? Met welke van de twee moeten we ophouden om uh, een mooi? Om... Kom maar. Om, om onze identiteit veilig te stellen. Ja, veilig stellen. Ja. Nee, nee zeg maar. dat moet. Nou ja, vormgeven of autonoom vormgeven. Ik naar die vraag van Maarten. We hebben steun van het publiek nodig. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Als, als we nu gaan stemmen, daar ben ik al het nee, zin kom, tegen. Nee, dat komt straks. Ik formuleer hem straks aan het slot. Formuleer ik hem nog even helemaal opnieuw. We zitten in de. Kijk, dat is ook filosofie. We zijn er nog niet helemaal uit, maar dat zijn we straks in een minuut. Lijkt me helemaal duidelijk, want dit uur, dit derde uur, komt nu ten einde. Hoe word ik wakker in één nacht? Een programma van Human in samenwerking met VPRO in Brandstof. Vanuit Café de Smet in Amsterdam. Wat staat er zometeen naar het nieuws op het spel? We praten dan over onze identiteit en authenticiteit met Maarten Doorman en Stine Jensen. En natuurlijk is er ook weer mooie muziek bij de verhalen van het aanwezige publiek hier in het café... Blijft u thuis ook uw vragen doorgeven, Doe u dat even via Twitter. En gebruikt u dan daarbij hashtag Wakkennacht. Hashtag wakkennacht. En bekijk ons als u wilt via radio 1.nl En we zijn nu live te zien. Klik even op uh, webcam tot over een paar minuten. En wat betreft die liefde, welke van de twee moeten we, moeten we dan mee ophouden uh, om onze identiteit te behouden. Dat is hem gewoon toch? Ja, maar Frank die knikt van ja, dat is hem. Toch? Uh. Oh, oh,